Leemens Peters met het NOS-journaal. In de aanloop naar de wedstrijd van morgen tussen FC Utrecht en FC Porto... mag de politie vanaf nu preventief fouilleren in het centrum van Utrecht... en rond het stadion Galgenwaard. De gemeente heeft signalen gekregen dat voetbalsupporters uit zijn op geweld. Er geldt een veiligheidsrisicogebied sinds zes uur vanavond. en Dat duurt tot morgen middernacht. Ook in Amsterdam is vandaag een veiligheidsrisicogebied van kracht. De politie mag preventief fouilleren in een deel van de binnenstad. Om negen uur speelt Ajax vanavond tegen de Turkse club Galatasaray... ...in de Champions League. De rechtbank in Leeuwarden heeft presentator Jan Roos vrijgesproken van opruiing Op het YouTube-kanaal Roddelpraat had de presentator gezegd... ...dat Amelanders zich met hooivorken en fakkels moesten verenigen... ...om journalisten die verslag doen van het Sunne-Klaasfeest van het eiland te trappen. Maar volgens de rechter waren die uitspraken behoorlijk pittig... ...maar was duidelijk de bedoeling van de Roddelpraatmakers... ...om hun kijkers aan het lachen te maken. Agnes Mulder wordt de nieuwe commissaris van de Koning in Drenthe. De 52-jarige Mulder volgt Jetta Kleinsma op, die op 1 december vertrekt. Mulder draait al lang mee in de politiek. Tussen 2003 en 2010 was ze statenlid in Drenthe. En vanaf 2012 tot 2023 zat ze in de Tweede Kamer namens het CDA. Mulder wil als commissaris extra aandacht voor de streektaal. De schrijfster Pauline Cornelissen wint dit jaar met haar boek De Verwarde Kavia terug op kantoor, de NS Publieksprijs. Het boek kreeg ruim een kwart van alle 130.000 stemmen. Die is bekendgemaakt in het televisieprogramma Eén Vandaag. Het winnende boek gaat over een cavia die werkt op de communicatieafdeling van een kantoor en daar allerlei avonturen beleeft. De jury zegt dat Cornelissen lezers laat lachen om het kantoorleven, maar ook om onszelf. Het weer vanavond en vannacht is het droog en wisselend bewolkt. Het koelt af naar 6 tot 10 graden. Morgen is het opnieuw droog met een afwisseling van zon en wolken. En dan wordt het een graad of 16. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.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 Just the way she works, baby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 Zo gaat het. Ik kijk, soms en was het iets van 180 keer spelen. Ja, je bent wel hier altijd in de buurt gebleven eigenlijk. Ja, ik, Eindind, ik, heb, ja. ik heb een enorme ja. hang naar de kust. Ik hoef niet specifiek altijd op het strand te zitten, maar het feit dat het er is, ja? als ik dus in het binnenland ben, of in Frankrijk in Binnenland, dan heb ik toch altijd iets van hang naar. Ja, ja, oké. Okay ja, uh, ja het, het, de zee ja, ja, ja. <laughs> ja dus ja. we hebben in Beverwijk gewoond we hebben in Zandvoort gewoond we hebben in Bloemendaal gewoond en nu hier in Egmond uh, heerlijk, aan den Hoef en dat het vlakbij het is hier een kilometer vandaan zit de zee ja. licht de zee de zee ja. dat is dan een uh, ja. constante in jouw leven ja, ja ja maar de andere constante dat is toch wel de rock and roll ja natuurlijk, ook al die tijd heb ik uh, gewoon omdat Bintangs officieel in Beverwijk begonnen zijn, uh, de, daar is het eigenlijk allemaal gestart. En, en ja, dan ga je wijk en zee en weet ik wat allemaal. We hebben vaak ook concerten gegeven aan het strand, hè. gewoon in grote tenten of soms ook op een enorme parkeerplaats in mijn wijk en zee. Ik zeg maar 1978 free concert en dan hoefde niemand te betalen en dan stond het gewoon vanaf oh. Beverwijk ja. tot aan station Beverwijk tot aan wijkersdee stond het vast. Ja. Ja? ja, dat waren geweldige concerten. Was dat ja. in de, de, de jaren van 69, 70 of later? Ja. Nee, dat was later. Dat was in, in de 70er jaren. Oh. Toen hadden we ook weer zo'n enorme opleving en ja. ook heel veel gespeeld in die tijd. Ja, het zijn al periodes geweest, hè? Periodes van een soort diepe dieptes en van hoogtes en dat kabbelde maar door zo'n ja. beetje. En hoe zou dat komen, die al die op en neergaand, ja... ja, ja eh, nou, vooral in het begin kan ik het wel aanwijzen. Je begint met een, een, een band van een man of negen. met, met ja. allemaal Indische jongens erin. die allemaal na een jaar of twee verkeering krijgen. of weet ik wel, in dienst moeten. of, of eigenlijk niet talent genoeg hebben om door te gaan. Dus dat, dat, dat was. Een, en iedere keer als er wat mensen weggingen. moesten daar nieuwe voor in de plaats komen. en die moesten ook maar weer passen binnen dat geheel. Ja, maar er zijn ook hele lange periodes geweest. zeg maar. Uh, dat we. Uh, continu met bijna dezelfde band speelde dus 10, 12, soms 17 jaar, on oh ja. on ongewijzigd. Ja. Dus tot en met nu, ja, het is nu een jaar of drie geleden dat we weer nog een, een mutatie hebben gehad, dat er twee jongens weggingen en dat daar ja, twee anderen voor in de plaats kwamen. Ja. En het gaat nu eigenlijk, uh, het loopt als een al goed, ja. totdat corona kwam ja. natuurlijk. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Want uh, hoeveel keer per jaar? in een observatie Nou, de laatste jaren hadden we altijd de, de, de... het streven om een keer of 15 te spelen, oh, niet ja. meer. En dat vind ik ook prima. Ja. Want uh, dan blijft het ook spannend en we hoeven er helemaal niet, niet van te leven. Dus het is gewoon zo. Maar we willen wel, we doen allemaal festivals en grote zalen, de grote ja. Donroosje, de boerderij in zoeterhouden. Uh, ja. Dus allemaal dat soort uh, grote zalen, die er nu tot voor kort steeds nog waren, weet je wel. Ja. En hoe dat allemaal gaat, paradiso en zo, ja. weet je allemaal niet. Nee. Even wat muziek. Dit is Mona Lisa uit 1971, geproduceerd door Boudewijn de Groot... en gespeeld door een tijdelijke afsplitsing van de bintanks, Namelijk de groep Kraaienveld. geschreven ja, zou ik ja. zeggen. Heb ik met veel genoeg gevolgd en ook ja, okay. bewonderd hoe, hoe standvastig je eigenlijk bent in je liefde voor je rock'n'roll. Ja. En nu ben je bezig om dat samen te vatten in het boek als ik het goed begrepen heb. Ja, het was zo dat ik, uh... ik had er eigenlijk uh, helemaal niks met Facebook, totdat mijn zoon zei van, uh, want die fotograaf, die zei, als hij was wat op Facebook kwetten, zei die van, als ik jouw naam noem, dan gaan zoveel mensen reageren, Je moet het, hij heeft zo'n zo zo ding voor me aangemaakt, moet ik even wennen, en ik had dus ook helemaal nog geen vrienden, hè, zoals het heet tegenwoordig. Ja. Nou ja, en uh, toen ben ik in eerste instantie, denk ik, ik wil het wel doen, maar ik ben niet van de selfie-cultuur. En alleen maar van, ah, wat is het leven mooi, blablabla, en ik ben op vakantie ik denk, dat moet ik wel een plan hebben. Ja. En toen dacht ik, ik heb... Uh, 46 uh, plakboeken... Met, van, van, van, van, uh, van begin tot, tot nu. Ja, het van al die dingen. En die heb ik ja. gewoon allemaal goed bijgehouden. Ja. En dan deed ik gewoon zo'n kamer, digitaal kamerrijd. Dan maakte ik een fotootje ervan. Ja. En die, die plaatsen ik dan. En dan schreef ik ter plek, schreef ik er een verhaaltje bij. Ja. En daar werd zo goed op gereageerd. Dat ik uh, op een gegeven moment dacht... na twee maanden, ja jongens... Uh, ik ben het wel een beetje uitgepraat. En toen dacht ik... En ik merkte dat het dan ineens terugloopt ook. De, want ik had binnen die twee maanden. had ik 5000 volgers. Ja. Dus. Uh, nee, meer krijg je er niet bij Facebook. Dat is ook raar. Maar ja, goed. Toen heb ik een tweede Facebook-pagina aangemaakt... waar ook mensen in kunnen kijken. Ja, is slim. Dus, uh, nou ja. Zo was het. Maar door die verhaaltjes. en ik kreeg steeds meer reacties erop. Ik dacht: God, ja, het zijn ook wel heel leuke, korte verhaaltjes. Dus toen ben ik. Uh, overnieuw begonnen, maar dan met uitgebreidere verhaaltjes. En helemaal... Toen dacht ik, ik ga elk persoon hè, die ooit in de Brindex heeft gespeeld, schrijf ik een verhaal. Over, zomaar vanuit mijn ideeën, gewoon achter ja. dat ding zitten. En, en mijn uitgangspunt was ook om voor, over niemand iets negatiefs te zeggen, want dat heeft helemaal geen zin meer, nou, zoveel jaren. Soms waren er dus wel eens dingen waar je dacht van, ja, ze hebben me uit die band gezet. Dus je zou zeggen van, die jongens, die... Maar daar heb je allemaal weer contact mee, zolang ze, zover ze nog leven. Ja. Maar, uh, ja, het uh, rancune, daar had ik geen zin in, dus ik uh, ben verhaals geschreven. Gewoon, ja, en ik, als ik ze nog wel eens terug was, dan dacht ik nou, het is leuk geschreven en het is gewoon een mooi document. Ja, zeker. En toen dacht ik, we bestaan binnenkort 60 jaar. En dat is dan volgend jaar. Dus ik ben nu hard bezig en ik wil dus uh, een boek hebben waar een, een doorleeskolom is, weet je wel, waar Waar ik die, al die korte verhaaltjes, een kopje zeg maar wat uh, Artie Kraaienveld, dan gaat het over hem. En dan in de buurt daarvan staan foto's om het te lukken, maar niet praatje plaatje. Dus ik wil gewoon alleen maar hele mooie foto's groot maken ja. of soms een klein dingetje erin laten lopen. Maar het verhaal moet van voor tot achter gewoon doorlopen. Ja. Er is steeds een, een, een kopje, een steekwoord, een kort verhaal. Weer een wit regeltje, weer een steekwoord. En, ja. en zo gaan al die verhalen door. En dan denk ik dat ik aan de 350 pagina's kom, zo denk ik. Oh, ik ja. het wordt een dikke pil. Ja. En uh, moet goed leesbaar zijn. En leuk om te, uh, te, te kijken ook. Ja. En iedere tien jaar, ieder decennium wil ik dan openen met een spread, een dubbele pagina. Met een foto uit die tijd, van die, die tien jaar die echt sprekend is. Dus ja. van de, bijvoorbeeld, ik begin het boek dan met de eerste foto van de LP Traveling in uit 1970 en dat zien we ons klein staan, als klein beentje zo staan onderin in een heel groot Belgisch landschap. Prachtig, een hele mooie foto. Ja. En daar en zet ik ook daar gewoon in, 1961 tot, tot ja. 1970. Ja. Je ziet het als ik grafische uh, vormgegeven ja, helemaal voor ja, nou, ja, ik heb het allemaal natuurlijk zo vaak ik ja. gedaan en ik heb gelukkig een Tijbos, een vriend van mij die ja, ik doe het zelf niet meer op computer, want het zijn allemaal weer andere programma's. Ik ben tien jaar geleden gestopt met uh, werken. Dus dat doe ik. En, maar die, daar zit ik bij en hij, ik heb een groot beeldscherm en hij heeft een groot beeld. En dan zeg ik tegen hem van, uh, nou, kunnen we dat even daar zetten ja. en zo. En wanneer wil je het uh, uitbrengen? Nou, dat wil ik in de loop van volgend jaar uitbrengen. Ah, eh, ik, wil, uh, ik begin nu aanstaande mor uh, ja, morgen met de... Eerste helft van het boek, ongeveer. Ik heb alle foto's zijn ingescand. Ja. En dan kan ik uitkiezen dan. Ik ben nog met de cover bezig. En, maar en de, ik dacht, de titel, Frank, hoe gaat het heten? Nou, ik, heb, ik had een aantal verschillende titels. Ik, dacht, uh, ik heb een nummer geschreven dat, is, dat heette Go for It. Ja, dat vind ik wel mooi. Ja. Die, uh, want ik wil gewoon niet alleen uh, de Bintang 60 jaar, want dat hebben we al toen 50 jaar bezonden. Ja, zijn er zijn een paar van die boeken. Hè? Die, ja, uh, over de maar uh, to, toen dacht ik van, uh, give it a go vind ik ook een mooie. Dus dan, dan doe ik give it en go, uh, go, iets groter. Ja. En dan komt er, ja. ja, weet je, het probleem is namelijk met je cover, je, je hebt geen, geen één boek. Bent waar je gewoon een bandfoto nee, nee, nee. van de huidige bent, ja. kan je daar niet de keur Want dat, nee. dat dekt de lading niet, nee. ik ben de enige constante die daar bijna altijd ingezeten heeft ja. dus uh, en toen zag ik ineens dat ik een schilderijtje had gemaakt, die heb ik trouwens ook pas op Facebook gezet, dat ik oranje haar heb, en, ja, je en, nou, zag die hem daar heb... net hangen, ja, en toen dacht ik bij nou, mezelf oké. dat is misschien wel, maar dat is allemaal uitproberen, ik weet het nog niet precies wat nee. ik ga doen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 Waar je kunt spreken van, nou, hier mag je wel spreken van de geboorte van de Bintang. Nou, dat was eigenlijk toen we gewoon bij elkaar kwamen. Kijk, wij woonden in, uh, Artie en ik woonden in Zandpoort-Zuid. En in Zandpoort-Zuid was er een oude, oude, enorme villa in de Duinweg. En daar zaten, werden allemaal, die, dat stond leeg. En er werden Indische families die net uit, in de, van, van ja. Indonesië naar Nederland kwamen, hè, weet je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 Heel erg gastvrij. Ja. gastvrije uh, Indische mensen. En we konden ja. altijd mee eten. Ja. En we oefenden in zo'n flatgebouw, in zo'n fietsenkeldertje. Weet oh, ja, ja, ja. En dat hij dat hij heel flat stond te tippen. Ja. Weet je, in Beverwijk was dat. Ja. En dat ja. was eigenlijk meteen toen, het begin van. En maar waar speelden jullie dan op in die tijd? We uh, hadden gewoon één echte... grote versterker zelf gebouwd. Ja. Levensgevaarlijk met z'n die buizen allemaal. Oh, ja. en als er een glas water in viel, dan ja. ontplofte de zaak. Ja. En we gingen met z'n allen in het begin, bij de Conserven in Beverwijk gingen we werken, al, al alle bandleden. En het geld dat ze daarmee verdienden, kochten we een paar versterkers van. Oh, gek, oh, leuk. leuk. En eerste, en eerste gitaar, wat was dat? Ja. Die eerste gitaar wat was dat? Uh, ik begon met een Egmond gitaar. Oh, ja. Of een Tomos, daar ben ik even, wilde ik even over weten. Die heb ik nog hangen nou, hier. Egmond vlakbij Eindhoven. Ja, maar Egmond, die fabrieken, die, uh, en ik woon nu in Egmond, dat is ook grappig. Ja.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 Ja ja, wel, ja, nou ja, ja, dat kan ik wel, ja. Oh, okay. Maar ja, goed, ja. Uh, en toen kocht ik mijn eerste officiële gitaar, en dat ja. was een uh, Meazzi Rock Jet of zo. En dat was een Italiaanse gitaar. Het zag er prachtig uit. Oh, ja. En ja. net, net een vaas van Picasso. Dat was zo'n soort zo dingetje met een gat erin en een soort wc-bril aan het eind. Ik heb er nog <laughs> foto's van. En dat had een aluminium hals. Het zag er prachtig uit maar er kwam helemaal geen geluid uit nee. <laughs> dus dat was toch niet helemaal toen nee. kocht ik mijn eerste Hufner uh, Bas en dat was eigenlijk nog voordat Beatles uh, Paul McCartney oh, hem kocht zo'n uh, zo ja. ja. in 1961 ja. en die uh, typerende Frankrijk van bassen met die horens uh, ja. wanneer... Uh, oh, dat die... Is 1997, ja dat is ook weer een mooi verhaal ik speelde eigenlijk in 1968 uh, een tijd op een Fender precision bas oh, ja.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 heb ik uh, op die position gemaakt. En toen ja. dacht ik, ja het is me veel te zwaar en te groot, ik wil weer... En toen heb ik weer een danelektra gekocht en dat is degene die ik... Oh nee, nog, nee, met de binnenkant. Toen was ik mijn gitaar kwijt toen heb ik weer een danelektra gekocht. En ja. Een tweede tweedehands en dat is waar ik nu nog steeds op oh, ja. Uit 67. Maar vaak is die gerepareerd inmiddels? He helemaal niet. Nee? Nee, ik heb... Die elementen zijn helemaal doorgeslagen, want ik sla er nog hard op. En dat, dat zijn die lipstick elementjes, en dat is helemaal gaten zitten erin. Maar ja, ik, ik durf er niks aan te doen, dus ik heb wel alle elementen, die knoppen, die werken allemaal niet meer, allemaal rechtstreeks doorgebonden. En dan heb ik een originele, maar deze klinkt beter, die oude. Ja, ja. En nu weer wat muziek. Hier het eerste nummer dat ooit door Frank is geschreven. De Bintanks met Cross-Eyed Mary Jane uit 1970. In the middle of a dark black hole In which every spaceship should lose its way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 En dat waren de Tilman Brothers. Geweldig. Fantastische show. Ja, ja, dat is echt onvoorstelbaar. En ik wist in Nederland, ja. dat griffen meer Nederland, of ja. katholiek in Nederland, maakt me allemaal niet ja. uit. Die stonden, iedereen die daar gevoelig voor was, ja. stond in zijn tuig te wapperen. Want ja. was ineens stond daar een. Wij, wij waren gewend aan ja. John Woodhouse met ja. een Jong ja. en zo. He. Ja. En, en, en, ja. en, en, en ineens ja. komt er soms ja. Ja. Ja. ja, Maar nu komt de rock and roll coincidence. Waar ik zo vaak tegenaan loop. Ik laat dat op. En s'avonds... Eh, krijgen we een appje van Pieter. Kijken jullie ook naar NPO 1? Ja, ik zit TV aan gezien. de Timo Brothers. Ja, ja. Met dat... Uh, ja. uh, hoe heet het? Uh, Black Ice Rock. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja, ja, ja, ja. Als die band dat hij ook op zijn rug gaat spelen. Ja, ja. ja. ja, ja, ja. ja geweldig. Nou, ja. Dat is maar die zou, dat, dat nummer ja. zou je kunnen. Want het is radio, die ziet er niks bij. Nee, nee. Maar ik zou Black Ice Rock... Ja van de Tilman Brothers proberen ja. te vinden. Ja, ja. Okay. Zeker. ja? ja Nou, dat heeft, is de zet. eerste. He, daardoor, want we begonnen met Indo Rock vroeger, uh, zeg maar. Ja. En dat was op een gegeven en, moment... En de tijd wel... is ook de naam bedacht, uh, de ja, bedacht. Ja, ja. Een van die Indische jongens kwam daaraan mee aan... en dat betekent ja. sterren of zo, weet ik veel wat. In. Ja. Nou, dat hebben we maar aangehouden. Vreemde naam, maar goed. Ja. <laughs> Gaat al jaren mee. Nou, ja. klinkt wel, ja. ja. klinkt ja. Wel. Nou, En dan horen we nu de Tilman Brothers... met Black Eyes uit 1960... Ah. waar we natuurlijk helemaal weg waren... waren de Stones. Ja. Dat hoorden we vroeger ook op... het je had Club? Dat was een radioprogramma op, op, in, op, van de BBC. Hè. En daar kwamen al die bekende bands... kwamen daar live spelen. Oh, ja. En uh, ja, de Stones, dat, uh, dat waren... Dat, ja, we waren zijn nooit tegen de Beatles. Weet, maar de Stones vonden we eigenlijk net even, even meer. En dat heeft ons op pad gezet van... Blues en and Rhythm and Blues, weet je wel. De, dus dat, dat is heel belangrijk. En dan zou je, wat mij betreft, van, uh, van de Stones... Uh, uh, I Just Wanna Make Love To You, of zo, kijk, oh, maar dat weet je, ja. weet je wel. Dus gewoon, uh, of Route 66, ja. uh, van die eerste LP, ja. waar geen naam op staat, nee. weet je wel. En muziek die toen nog echt Rhythm and Blues noemde. Ja, ja, ja, ja. Dus uh, dat, en dat, dat is eigenlijk ons uitgangspunt jarenlang al geweest, ja. hè. Gewoon een beetje... Ik, Totdat je zelf gaat schrijven en dan komen er ja. toch weer andere dingen uit. Hoe was dat dat u zelf nou, uh, begon als eerste met nummers te schrijven, in 1966 ongeveer. Ja. Ja. Toen speelde u al uh, ja. een jaar of vijf. Ja, ja. en ik, ik ben uh, veel later begonnen. Ik ben pas in twee, nee, 1975, 1976 ben ik pas gaan schrijven. Voor die tijd was het... Uh, was, ik wist ook helemaal niet hoe je het moest doen. En ineens kwamen er wat nee, nee. dingen. En ik heb inmiddels toch al over de honderd nummers geschreven. Ja, nummer, zo. Waarvan er heel veel opgenomen zijn. Dus, Welke nummers waren dat? Het eerste nummer is Cross-Side Mary Jane. Dat zou je, die zou je ook kunnen doen. Dat, ja, dat vind je ook een, een, ja. een Dat is een nummer van uh, wat, wat echt gewoon mijn eerste nummer wat ik ooit schreef. Ja, en, heel uh, leuk. ja. Dus dat, dat, zou, dat zou je kunnen bekijken of je dat ergens kunt vinden. Ja. Maar ook uh, in de 70'er jaren had je ZZ Top, vond ik ook een goede band. Oh, Vooral toen, ja, toen ze ja. dus uh, met uh, Give Me All Your Love, dat zat heftig in elkaar. Ja, dat, dat was gerelateerd aan blues, maar was nie, ineens geen blues meer. Dat was meer dan dat, weet ja. je wel. Het was uh, heftiger en het was ja, ja. strak een goe geweldige ja. goede gitarist. Dus dat zou je ook kunnen, kunnen je draaien. Ja, mooi. En nu, momenteel, ja... Ja, weet je, uh, die, dat heb je. Op een gegeven moment groeien gewoon uit een paar al, al die nieuwe dingen, ik die, die, kijk niet veel naar, uh, hoe heet ik weer, uh, als er nog eens pingpop en zo. Maar er zijn heel veel dingen die uh, me niet zo heel erg aanspreken. Nee. Ja, dat uh, herkennen ja. we, hè? Ja. ja, dat ja. klopt, ja. Ja. ja. Maar gelukkig, al die oude bands, die treden weer op, dus ja, wat dat ja. is geen gebrek. Nee. Ja, ja, daarom. En nu het nummer van Sissi Top, Give Me All Your in, uit 1982. U zit ineens een rocciën eigenlijk in elkaar, is dat, uh, ja. nou, is dat buitenland of zo? Ja. Nou, nee, wij, wij hebben wel veel in het buitenland gespeeld in Duitsland en in België, nou, maar daar veel verder zijn we niet gekomen hoor. En hoe waren de reacties uh, van het buitenland Oh, spelen? ik ja. moet zeggen, Duitsland is fantastisch om te spelen, ja. ja. Ja, en België ook trouwens, want België zijn natuurlijk veel meer... Uh, wat alternatieve festivals hè? Ja. He, weet je wel. Ja. Rock Werchter, de eerste keer dat we er speelden, dat was 1977 of zo. Dat was toen nog, dat is daar nu Torhout Werchter geworden. Maar eerst was het in Werchter alleen, in België. En dan stond er een veld met, met een grote tent en die zijkanten waren opgeprachtig weer, en dat, daar speelden we dan... Twee, drie duizend man dan was het, in 1978. En het grappige is dat later las ik, ken je de, de band Triggerfinger? Ja, ik net man? zeggen, jullie hebben er nog een uh, beroemde fannen over gehad. Ja, ja, Triggerfinger, ja, de ja die, had, die had in een interview gezegd dat die dus door mij en door Rinus Scherts geïnspireerd Ach. was om basgitaar te gaan spelen. Zo. En, toen, en toen zei hij gewoon, ja. want het is een reus van een kerel, en ja. toen, toen schreef hij dat interview van, uh, ja, maar ja, zo'n basgitaar als Frank, dat is voor mij veel te klein, dat breek ik, dan moet ik er wel zes kopen, want dan breek ik allemaal <lacht> in stukken. Toen heb ik hem dus via mijn zoon, via Facebook, want toen had ik nog geen Facebook, contact met hem gekregen en toen zei ik van, ja, nou ja, ik, uh, ik, uh, ik kan je aanraden om wel zo'n ding te kopen, want ja, hij wil ook een hele serie gitaar hoor. maar goed, uh, want die dingen zijn ijzersterk en die zijn die kapot te krijgen. En toen, ze, en toen kon ik naar een concert daar, een uitverkochte concert in Rotterdam, in de stad Schouwburg. Ah, een geweldig vond hij het, weet je wel, want ja, hij had daar een bepaald idee over. En nu zit hij ineens een oude grijze man. Ja. ja. ja. Ik heb bij een optreden van jullie nog een keer zo'n beroemde gitarist gezien die een fan van jullie was: Tony van Heemschut. Ja. Nou, de, ja, de, Michiel Romeijn. Ja, dat is een vriend van mij die ik goed. De... Fantastisch, ja. ja. Zoals die jullie CD aankondigde. In Paradiso? Nee, in het patronaat. Oh ja. La Femme Santé T. Ja, ja, ja, ja, ja. ja. ja. Oh, dat weet ja. je ook allemaal nog. Ja, ja. Ja, ja. ja ik ben eigenlijk, uh, ja, ik ken jullie natuurlijk al. Of ja, geweldig. Van het begin van de puberteit, zeg maar. Maar ik ben echt fan geworden toen jullie. Uh, in Paradiso speelde en net het album uh, It's All Right All Right. Uh, ja, All Right All Right, yeah. ja. Fantastisch. Ja. ja, ik ben nu weer bezig, want CZEG Studio hebben, hebben we dat opgenomen. En de, de geluidstechnicus producer was jan Pieter Xalto, en dat was een bekende jongen. Maar die is overleden helaas. En nu hebben ze dus een nieuwe studio, zijn ze begonnen in Haarlem, in het... Uh, dat vlakbij Johan Enschede, daar in die, in die wijk, daar weet je wel, daar achter het, oh, ja. achter het spoor. Ja, ja, ja. En dat heet de Exalto Studio. Oh, ja. En ik heb net, want we zijn toch van plan om weer wat nieuws op, op te nemen, speciaal voor deze gelegenheid. Ja. En uh, dus daar ben ik ook nog mee bezig. Ja, we hebben druk zat, maar dus daar ga ik binnenkort mee praten en ja. kijken of dat dan mogelijk is. Ja. Maar dat was dus, uh, ja, ja Exalto, ja. Over opname, dus gesproken. Ik kwam ik pas de afgelopen dagen aangebracht dat jullie een fantastische dubbel CD van Other Bull. Weet je nog uh, wie dat heeft opgenomen? Wanneer dat ja, was? Welke was dat? Other Bulls. Oh, Genuine Bulls. Nee, niet Genuine nee. Bulls. Other Bulls. Other, bulls. Other ja. bulls. Nee, oh ja, ja, dat weet ik. Ja, ja nee, het dat was gewoon eigenlijk Genuine Bull. Dat was gewoon ja. LP en dat is opgenomen in Wales. Oh. Door een Amerikaanse producer ja. en uh, dat was in 1975. En toen hadden we een hele goede band bij elkaar. Ja, fantastisch. Met Jaapie en ja. met uh, Guus Pleinus ja, natuurlijk, ja, ja. die ook overleden is trouwens. Ja, ja. En Jaapie die, is, uh, die speelt niet meer, want die is een beetje van het padje. En uh, <lacht> Harry Schierbeek, de drummer, is ook overleden. Ja. Dus ja, uh, alleen Jack en ik uh, zijn nog uh, echt op de aardbodem. Ja. Maar, uh, Aardhoofd, hè? Aan nou, het hoofd was daarvoor weer met die hits. Ja. Die woont hier vlakbij. Daar hebben we ook nog veel contact ja, mee. Ja. Maar toen, de Genuine Bull, dat was echt inderdaad fantastisch. Jezus, maar dan zaten we gewoon twee weken in de wils. Ja, want ze ontzettend veel nummers opgenomen. Ja. ja. Maar het Other Bulls, dat, dat, dat, ineens werd het op een LP, van LP op cd gezet. En dat is ook al als cd verschenen. Ja. Ja. En toen kwam Other Bulls, dat was een dubbele, waar ze ook nog plaat die we daarna hebben genomen, hebben ze op, onder die andere Bolschip. Oh, ja. zo, zo werkte ja. Dus daar staan heel veel nummers op, ja. ja. En wie was de producer? Uh, Steve hij heette die man. Oh. En uh, ik weet ja. niet eens of hij nog leest. je had ook een uh, andere bekende Amerikaanse band geproduceerd, klopt dat? Nou, hij heeft één enorme hit gehad, maar ik weet... De, ik weet dan niet meer hoe ze heet. Met, ze hebben één hit gehad. Hij heeft in Duitsland ook, ook opgenomen. Ik ben, daarna ben ik hem eigenlijk uit het oog ja, verloren. Ja. Jammer genoeg. Ja. Want, uh. Dat is hij een heeft heel mooi... zo in Leverse ja. Daar waren we bezig eigenlijk. Ja. Hè? Uh, hoe is die op dit moment in vergelijking met vroeger? Um, ja. Ja, weet je... Het is heel, heel anders geworden. Vroeger speelde hij gewoon overal... clubs en zalen en dorpshuizen... en uh, jongerencentra... Die jongeren zijn, alles is weg, uh, uh, uh, ja. gesaneerd. Dus je kunt nu, als je heel klein bent, in kroegjes spelen. Ja. En dan krijg je de wat, mm, tussenliggende zalen. zijn er nog wel wat van. Maar het meeste is het echte... Uh, uh, hoe heet ik weer? Uh, de echte grote zalen zoals ja. Patronaat. Ja. En de FNR heb je dan. Hè? Ja. Heb je de, ja. de Boerderij zo. De Boerderij, uh, Doornroosje, Roosje. No, Haedon, ja. uh, hey weet je wel. Ja. Ja. Nou, en sinds we nu een nieuwe manager hebben, sinds twee jaar spelen we allemaal in die grote zalen. En, en festivals. Maar dat heeft een impact op. op op alle muziek eigenlijk of zo. Ja. Voordat je door kan breken? Ja, ja? ja. ja dat is bijna niet te doen, joh. Nee? Ja, tenzij je een hele jonge band bent en toen de tijd met de wereld draait door, die dan af en toe een muziek, een minuutje ja. kon spelen. Sommige bandjes die braken daardoor door. Ja. En die hadden dan twee jaar lang alle festivals deden ze en daarna hoorde je nooit meer wat van ze. Nee, dat is waar. Ja. Ja. Weet je wel, dat is toch een heel andere scene hoor. Ja. Maar ook heel anders dan in Engeland of in Amerika of zo. Dat... Ja, die het is ja. zoveel groter, man. Allemaal. Oh, dat echt. maakt echt uit. Ja, het is natuurlijk maar, Nederland is maar een heel klein uh, landje, weet ah. je wel. Ik bedoel, bij okay. het Club circuit heb ik wel twintig keer doorgelopen, iedere jaar. Ah. Dus, uh, nee, maar ik vind het nog steeds heerlijk om te doen. En ik, ik hoop uh, er niet mee te hoeven stoppen uh, nee. door omstandigheden. Weet je wel, ja, je weet het toch niet. Nee. Nu een echt Bintouw's rocknummer Heroes of Hype uit 2002. Uh, on the moon, swim in the desert, and sink it below, we can sing what we feel, say what we think, so shut up, roll over, and give us a drink, HEROES! By strangers pretending they're friends Now rape and bullshit is part of our plan Afsluiting van dit eerste uur van het interview met Tom Grijveld. Nog een lekker oud mede rock nummer. Guitar King van Hank the Knife en de Jets uit 1975.